De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft opnieuw het geweld in Syrië veroordeeld. De resolutie kreeg steun van Westers landen, maar ook van onder meer Egypte, Saoedi-Arabië, Marokko en Jordanië. De Syrische regering probeert al acht maanden lang een volksopstand neer te slaan. De VN Mensenrechtenraad wil dat president Assad geeft aan de oproep van de Arabische Liga om het geweld tegen de eigen bevolking direct te staken.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 Files in de Randstad staan nog op A4 naar Amsterdam. Tussen Knopend Prins Klausplein en Zoeterwoude 4 kilometer naar een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken weer open. en Richting Den Haag staat bij hoogmaat nog 3 kilometer. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet tussen Vlaardingen Oost en Knopend Benelux 4. A13 richting Rotterdam, tussen Delft-Noord en de Afrit-Berk-Roodreis, 5 kilometer. A27 Utrecht naar Breda, tussen Noordloos en de Brug Gorken 7 kilometer. En op de A15-Europoort richting Rotterdam, tussen Afrit-Briele en Hoogvliet nog 10 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. van...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 je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef lekker uit en zie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 Ja. ja, wat leuk. Wat ja. voor mensen komen er op die uh, workshops af? Zijn dat uh, <laughs>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 La grande vie mange la vie Marie Sibère Zo, oh Ik ben, ik ben, ik ben, ik Okay. Zandvoort, Henny van Petergem en uh, in het programma In Zandvoortse Zaken. En vandaag spreek ik met Joyce van Omberdau. Zij heeft een taartenshop, Le Petit Cateau, een kleine taartje begrijp ik, zo heet het.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 Ik vind het ook erg leuk als ik weer een opdracht krijg van een figuur die ik nog niet gemaakt heb. Oh ja. En uh, ja, er komen er wel steeds meer, dus dat wordt lastig. <lacht> nee, maar dat, uh, ja, dat doe ik zelf inderdaad wel. Ja, ja. Wat figu figuren zijn nu een beetje uh, in, zeg maar? Ah, uh, je mag... Nou, uh, Bumba mm. is erg in, weet je wel, het uh, klauwtje ja, met de gele ja. muts. Um, Hello Kitty, heel ja. veel gevraagd, ja, ja. Nijntje.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 Ja. En ik heb een taart gemaakt voor een baby shower van, van Lange Frans, van de rapper. Mm. Oh, ja. En daar heb ik de babybillen helemaal opgemaakt ja. in een luier met voetjes zo langs. Dus ja, eigenlijk is er dat, echt heel veel mogelijk. Ja, dat ja. dit is iets heel creatiefs. Ja, klopt. Je bedenkt zelf dan een beetje hoe het gaat. Ja, ik doe wel uh, veel ideeën op.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 Alles kan erin, want ik maak ook heel veel bokkenpootjescreme, oh, nee. chipolata voor de bruidstaart een de champagnecreme, frambozemoes, uh, uh, banketbakkersroom, verse aardbeien. Nou, eigenlijk kan je zo gek ge ge ge ge als je zelf wil. Ja, waar heb je dat allemaal vandaan en geleerd? Dat is jouw ja, niet. <laughs> niet, want uh, dat, uh, dat ben ik gewoon op gaan zoeken. Ja, natuurlijk. Uh, in uh, receptenboeken en op internet. En ja. uh, ik ben dat gaan uitproberen voor vrienden en familie.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 Ik conociendo ahora, te estoy conociendo tanto, tanto que leren kennen. Ik ben je ZANG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 ja, zaken te starten. Uh, je moest naar de kamer van koophandel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 But I have no doubt, even though it's hard to see I've got the faith for us, I believe in you oh. Hold on to me Hold on to me tonight But There's so many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 De noem jij wat lager te horen, ze zorgt er simpel voor, besin gaat De noem jij wat lager te horen, ze zorgt er simpel voor, besin gaat te wat Saka ni mira semramena, mi nashemo saka il, osaka rabin, kemne sema saka il, ni nashemo semramena, kemne sema saka il, osaka rabin. Olenavi shu a be oletsed, olenavi shu a be oletsed, oreinavi shu